voor je het weet, zit ik alleen aan een tafel En voor je het weet, kom ik steeds later thuis Waarschijnlijk ga jij dan alleen naar je ouders Verzin ik een smoes waarom je er weer niet bent Over een tijd zijn wij hier aan gewend In de gaten, kom je wel thuis, maar leef je langs elkaar heen en vraag je je af waarom? De samen zijn weer alleen voor je het weet. We zijn Gewoon tijd niet gevoeld. Misschien is het toch niet? In de gaten. Kom je wel thuis, maar leef je langs elkaar heen en vraag je je waar?